1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het gedrag van de spelers van het B1-team van voetbalvereniging Nieuw Sloten... was kort voor de fatale mishandeling van grensrechter Nieuwenhuizen iets verbeterd. Dat zei de oprichter van de Amsterdamse club Wim Snoek... in het tv-programma Pauw en Witteman. Volgens Snoek had het team twee maanden geleden al een waarschuwing gekregen. De jongens kwamen volgens hem te laat op de training. Ze schreeuwden en gebruikten het woord kanker. De maat was vol toen Snoek vorige week zondag hoorde dat er weer een incident was geweest... Hoewel de ernst van de situatie toen nog onduidelijk was... werd al meteen besloten dat het team zou worden opgeheven. Voor de mishandeling van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen... zitten nog zeven spelers van Nieuwsloten en een van de vaders vast. Chemiebedrijf Abengoa Bioenergy in Rotterdam gaat vrijwillig dicht... omdat de brandblussystemen niet op orde zijn. Bronnen melden aan RTV Rijnmond dat het bedrijf op korte termijn... drie maanden sluit om de grootste problemen te verhelpen. Vorige week was er bij Abengoa een controle. Daaruit bleek onder meer dat de blussystemen niet gecertificeerd zijn. Andere veiligheidsproblemen, die twee jaar geleden al waren aangekaart, zouden ook niet zijn opgelost. In juli kwam tankopslagbedrijf Otfjell in Rotterdam in opspraak vanwege ernstige veiligheidsrisico's. Onder meer de brandblus- en koelvoorzieningen op het terrein werkten niet goed. Sinds eind juli ligt het bedrijf voor een groot deel stil. In New York begint over een half uur een groot benefietconcert voor de slachtoffers van de orkaan Sandy. De organisatie noemt het het grootste evenement in de muziekgeschiedenis. 12-12-12, The Concert for Sandy Relief... zal naar schatting in bijna 2 miljard huiskamers rechtstreeks te zien zijn... via tv, radio en internet. Onder andere Bon Jovi, Eric Clapton, Kanye West en Bruce Springsteen... treden op in Madison Square Garden. Ook is er een speciaal optreden van Nirvana. De bandleden speelden niet meer sinds de zelfmoord van Kurt Cobain in 1994. Voor de gelegenheid treden ze op met Paul McCartney. Het weer vannacht wolkenveld en opklaringen. Het is op de meeste plaatsen droog. Het gaat licht vriezen. Overdag afwisselend wolken en zon. En de temperatuur blijft rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. En wat fijn dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan... waar mijn gast nog steeds actrice Kitty Courbois is. Dit seizoen staat ze voor het eerst alleen op de planken... met de voorstelling Pagels van Poëzie. Uiteraard leest ook zij in dit uur nog een paar gedichten uit die voorstelling. Maar daarnaast zijn we ook heel erg benieuwd naar het eerste liedje... dat u ooit van uw vader of moeder hebt geleerd... of naar het eerste gedicht dat u ooit las. Ja, en als u wil zingen of voordragen, nou dat strekt tot aanbeveling, toch? Ja. Ja, ja Kitty Kooiwa, verhoudt zich daar al zeer ja. op. Um, u kunt ons bellen op ons uh, gratis nummer 0800 1121, 0800 1121. U kunt ook een mailtje sturen naar casaluna.cnv.nl en Twitter. Ik kan met hashtag Casaluna. Uh, Kitty, ben je nog op zoek naar uh, bepaalde soort gedichten of liedjes? Of mag iedereen met alle poëzie bellen die, die ja, je helemaal klaar raakt? Ja, ja met, met alles. Eh, bijvoorbeeld. Eh, O's, vizu vizu Christos, vizu vizu -vizu -vizu. En waar er komt de boer uit Zwitserland? Mag ook. Dus ook ja, gewoon kinderliedjes? Alle kinderliedjes mogen, alle liedjes voordragen graag. Leuk. Gedichten lezen, edig. Nou, we gaan beginnen. Diana van Nijweide, goeienacht. Diana, hoor je mij? Ja, ik kan je horen, ja. Ah, gelukkig. Dag, Diana. Goeienacht. Ja. Diana, wat is het gedicht dat als, als jong iemand meteen indruk op jou maakt? Nou, het was een beetje uh, puberteitachtig. Uh, gedichten van Hans Lodijzen... Hans Lodijs. Ja, en ik heb uh, ooit geprobeerd om toelatingsexamen te doen voor de toneelschool in Arnhem. Ja. Maar ze wilden me niet hebben, maar ze vonden mijn gedicht wel erg mooi. Welk gedicht uh, las je dan? Het uh, was Avond bij de Merrills. Mm -hmm. Een beetje blue achtig uh, Tenminste, zo vond ik het zelf. Uh, in het eerste uur was er ook zo'n mooie muziek onder een van de gedichten. Ja, van en dit Devers. is ook zo'n gedicht waar je eigenlijk een bluesje onder zou kunnen horen, zal ik maar zeggen. Kittyken... Is echt. Altijd dat... blijven hangen. Nee, nee, dat, nee. dat is wel mijn favoriete dichter, Hans van Dijssen. Ja, maar dat is je mooi, Jij leest drie gedichten uh, van Hans van Dijssen. Het spreekt nu nog steeds alle jonge mensen aan. Ja, hoe precies. komt dat dan, denken jullie? Ja. Dat de eenzaamheid, dat liefde, het afscheid. Misschien weten mensen dat hij uh, heel levensmoeilijkheden had. En heel gepleegd. jong gestorven, ja. Ja, Hij heeft zelfmoord ja. gepleegd. Ja, ja. ja. Ja. En dat is alle jonge mensen. Nu nog steeds wordt het gelezen door heel veel jonge mensen. Ja, ja wat dat betreft een, een, een ja. dichter die de, door de generaties heen blijft boeien o Ongelooflijk. kennelijk. Ongelooflijk, ja. uh, Diana, voordat we naar jouw favoriete gedicht toe gaan, um, vind je het goed als Kitty vraag, om een gedicht van Hans Dijzen te lezen? Graag. Ja? <laughs> ja, die Zou heenig. je dat willen doen? Ja, zeker. Uh, want inderdaad, in je voorstelling zit een aantal gedichten van Hans Dijzen. Een gedicht dat op mij veel indruk maakte toen ik de voorstelling zag... afgelopen zaterdag in Boerden is, uh, je hebt me alleen gelaten. Je hebt me alleen gelaten, maar ik heb het je al vergeven. Want ik weet dat je nog ergens bent. Vannacht nog, toen ik door de stad waalde... zag ik je silhouet in het glas van een badkamer. En gisteren hoorde ik je in het bos lachen. Zie je, ik weet dat je nog ergens bent. Laatst reed je mij voorbij met vier andere mensen in een oude auto... En ofschoon jij de enige was die niet omkeek... wist ik toch dat jij de enige was die mij herkende. De enige die zonder mij niet kan leven. En ik heb geglimlacht. Ik was zeker dat je mij niet verlaten zou. Morgen misschien zul je terugkomen. Of anders overmorgen. Of wie weet van nooit. Maar je kunt me niet verlaten gedicht van Hans Lodijzen. Je hebt me alleen laten gelezen door Kitty Courbois. Kende jij dit gedicht, Diana van Nijweide? Uh, ja, uh, maar uh, uh, niet meer uit mijn hoofd. of niet meer, niet meer echt uh, voor de hand, uh, voor het grijpen, zeg maar. Nee, raakt het je? Jazeker, ja, ja, prachtig. Ja. Ja, ja. Ja. Dan gaan we naar het gedicht dat, dat uh, als, als jong meisje veel uh, indruk op jou maakte. Gedichten dus van Hans Lodijzen. maar je hebt ja. ook een ander gedicht nog uitgezocht. hè? Ja, uh, eventueel, een, ik heb een hele mooie van Toon Tellegen... over uh, verdriet op kunnen pakken... en zoals het dan zo lelijk heet tegenwoordig een plaatsje kunnen geven. Ja, ja. Dat is erg mooi. Ja. En een hele mooie van uh, uh, Eddie van Vliet... Uh, uh, uh, die, uh, die heel erg mooi is voor mensen die ook niet meer bang zijn voor de dood... en uh, bijvoorbeeld kiezen om te zeggen... nou, laat al die toeters en bellen maar zitten... om me nog een paar maanden extra te geven... Kom maar, dood. Die is, die is ook erg mooi. Echt Eddie arachtig. van Vliet. Ik wil oh, ik Eddie van Vliet wel horen. Oh, kijk. Ja, dan kun je het lezen. Eddie van Vliet? Ja, van ja. Eddie van Vliet. Ja. Ja. Ja. Eddie van Vliet hey, uh, is het dus. Uh, dood. Dood. Heb geen angst. Touw niet voor mijn deur. Kom binnen. Lees mijn boeken. In negen van de tien kom je voor. Je bent geen onbekende. Hou mij niet voor de gek met kwalen van van niemand namen durf te noemen. Leg mij niet in een bed tussen kwijlende kinderen... die van ouderdom niet weten wat ze zeggen. Klap mij geen geld uit de zak voor nutteloze uren en chique klinieken? Veeg je voeten en wees welkom. Mooi. Want... Is mooi, hè? Ja, heel mooi. Pas ja. ook helemaal in het soort uh, gedichten die ik eigenlijk lees. Oh, ja. want, want wie ja. is Eddy van Vliet? Ik, ik ken hem niet. Ken jij hem, Kitty? Hoe oud, hoe oud is die, Eddy van Vliet? Dat weet ik niet. Ik heb een aantal van die gedichten verzameld. omdat ik incidenteel wel eens iets doe met uitvaart en met poëzie. En dan zet ik zo meestal keurig de geboortedatum en zo erachter. Nou, een veertiger, denk ik. Oh, ja, zo dat niet? dacht ik wel. En die, ik, u, u zei ook iets van, de, van. dat u iets heeft van Toontelligen. Toontelligen. Ja, die is, ook, ja mijn, die is ook beeldschoon. Mijn ja. allerlaatste gedicht is van Toontelligen. Oh ja. dat is ook een grappig. daar sluit ik mijn hele programma uh, mee af. Dus ik vind het heel leuk dat u uh, op de hoogte bent van Toontelling. Ja, ja. Laten we ja. horen dat gedicht van Toontelling als je uh, wil het Kitty. Is, het heeft geen titel. Oh, ja, Misschien nee. wil jij jouw gedicht ja. lezen van ja. toontelligen. Ja, Dan doen we, we later hoor. jouw gedicht, Kitty. Uh, je wilt niet dat ik hem doe? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja Oké, okay. ja, graag. Toontellingen dus. Soms een enkele keer met heel veel moeite en voornamelijk toevallig lukt het iemand om met beide armen zijn verdriet te omvatten. Hij tilt het op. Laat de deur niet op slot zijn nu. Hij duwt hem open met zijn knie... en loopt met grote, breedsporige passen naar buiten. Kijk uit, roept hij. Want het verdriet is zo groot dat hij er niet overheen kan kijken. En doorzichtig is het nooit. Ver weg, in een sloot of op een drassige plek onder populieren... Of achter een scheve schutting tussen oude autobanden, speelgoed, resten van een vuur, gooit hij het neer. En fluitend loopt hij terug naar huis. Ja, dat is prachtig. U leest er trouwens heel erg mooi voor. Dankjewel. Ja, niet, niet, niet naar de toenelschool gegaan. Wel, wel <lacht> nog iets anders nee, gedaan ook, met het voordragen van die... poëzie? Uh, ja, uh, jaren geleden in een literair cabaretgroepje gezeten... Uh, Lyrisch Cabaret Pandoer. En ook uh, iets met poëzie en muziek en zo gedaan. En heel af en toe geef ik een workshop... voor mensen die dat leuk vinden. Amateurs, uh, de, uh, nou ja, de grondbeginselen van het voorlezen van poëzie. Of nou, van poëzie. wel geweldig dat u dat doet hoor. Ik zou zeggen, gaat u er maar absoluut meer door. Ja, ik, euh, nou, ik heb ooit gedacht, ik doe in het amateursectie, ik maak een gedichtenprogramma. Ik denk, wie zit er nog op te wachten? En als ik dan dit zo hoor wat u doet in theater en uh, uh, uh, uh, alle uh, jonge mensen die zo interesse hebben voor poëzie, dacht ik, nou ja, maar ik ben ooit een beetje blijven steken bij Fazales. Ik denk, dat is gelijk een mooie titel. Ja. <laughs> maar... Wie weet, wie weet. Diana van Nijweiden, ja. dank voor het bellen, dank voor okay. het uh, lezen ook. Wel bedankt en een leuk uur nog, gewenst. Ja, dank je wel. Dag. dag Diana, dag. Dag. dag. Er komen ook uh, mailtjes uh, binnen Kitty Courbois. Dit mailtje komt van Evert Akkermans. Uh, Evert schrijft, hartelijk dank voor de prachtige voordracht van het gedicht van Remco Kampert met daaronder muziek van Maas Devens, Zo mooi dat ik erom moest huilen. Oh, en ja. het eerste liedje dat Evert Akkermans uh, leerde op zijn vaders knie... was Berend Botje, die nooit ja. weer omkwam. <laughs> Ook zo'n lied vol stille weemoed. Berend Botjes gaan varen. Ja. Met zijn scheepje naar Zuidlaren, denk ik, of niet? Ja, dat is het volgens ja. mij. Alleen, stille weemoed... Laat eens horen. We ja, hebben Evert niet aan de telefoon. Evert oh. stuurde een mailtje. Berend Botje oh, ging oh, het varen met zijn scheepje uit Zuidlaren. ging het toch weer verder. De recht, weg, was weg was recht, recht. De weg zegt, was kom. kom. Nooit kwam weer een botje weer om. Ja, voor een klein kind kan ik me wel voorstellen... Ja, het dat het niet iets volwege moet is. Ja, precies. En dan een mailtje van... Uh, eens even kijken, Stefanie de Bruin. Stefanie schrijft... Uh, het gedeelte dat het op mij de meeste indruk heeft gemaakt... is voor een dag van morgen, van Hans Andreas. Oh, mooi ik heb het een dan. keer gehoord in een televisieprogramma. Uh, sindsdien heb ik het te onthouden. Het is ontzettend belangrijk voor mij... omdat het voor mij weergeeft hoeveel mijn man voor mij betekent. Oh, ja. Heb jij het gedicht voor een dag van morgen? Hm? Waarschijnlijk wel. Ja, ik, ik durf dat niet te gaan voorlezen hier natuurlijk. Hè? Met, uh, met jou tegenover me. Stefanie stuurt het mee? Oh, nou, jij gaat juist voor je lezen. Dat is heel goed voor je. Dank je, Kitty. Uh, <laughs> wanneer ik morgen doodga, vertel het dan... Nee, daar ga ik al. Wanneer ik, ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Ik voel me een beetje voor de toelatingscommissie van de Arnhemse Toneelschool nu. Wanneer ik morgen doodga, vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield. Vertel het aan de wind die in de bomen klimt of uit de takken valt hoeveel ik van je hield. Vertel het aan een kind dat jong genoeg is om het te begrijpen. Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken. Vertel het aan de huizen van steen. Vertel het aan de stad, hoe lief ik je had. Maar zeg het aan geen mensen ze zouden je niet geloven. Ze zouden niet willen geloven dat alleen maar een man, alleen maar een vrouw... dat een mens een mens zo lief had als ik jou. Nou, dat is prachtig. Prachtig gedicht inderdaad, van hans André. Ja, ja maar jij doet het ook heel goed. Dank je wel, Kitty. Zou, zou ik geslaagd... Nee hoor, ik heb geen ambitie in, in die richting. Dat is toch een beetje eng ook. dat voor te lezen met jou tegenover me. Ach, dat is zo raar? Ja, toch wel een tikkie. <laughs> uh, mevrouw Berkelder, goeienacht. Dag, daar ben ik. Dag, mevrouw Berkelder. Mevrouw ja. Berkelder. Um, Freddy, hoor. Freddy, mag ik Freddy zeggen? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dag, Freddy, goeienacht. Freddy, uh, welk gedichtje wil jij laten horen... Nou ja, ik ben even. Ik lag al in bed. Ik ben even naar beneden gerend om een oude Poesiealbum album te halen. Mm -hmm. En daar heeft mijn meester in 1949 een uh, gedicht. En ik heb later begrepen dat het van Jacqueline van der Waals is. En het, uh, zal ik ermee beginnen? Of? Ja, graag. Ja, ja. Ja. Ja? Het is goed in het eigen hart te kijken. Nog even voor het slapen gaan. Of ik vandaag raad dat avond geen enkel hart heb zeer gedaan. Of ik geen ogen heb doen schrijen, geen weemoed op een wezen lei. Of ik aan liefdeloze mensen een woordje van liefde zei. En vind ik in het huis mijn zerte dat ik één genas, dat ik op mijn genas. Dat ik mijn armen heb gewonden rondom het hoofd dat eenzaam was. Dan voel ik op mijn jonge lippen die goedheid als een avondzoen. Het is goed in het eigen hart te kijken. En zo zijn ogen dicht te doen. M Mooi. En dat stond ja. bij jou, Freddy, in het poëziealbum. Ja, ik, ja, ik, was, ik was toen negen jaar. Ja? En ik weet nog dat ik dat... Die wezenlij, dat begreep ik eerst helemaal niet. Geen weemoed op een wezenlijn. Ik dacht, wat moet die leiden nou bij? Maar dat nu begrijp ik het natuurlijk wel, ja. ja, ja. Negen het... jaar, dan bent u waarschijnlijk net als ik ongeveer, hè? Ja ik, ben, ja, ik ben van 40. Oh ja, ik ben van 37. Ja, dat ik. Ja, ik ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja. Kende jij dit gedicht van waarschijnlijk Jacqueline van der Waals? Ja, daar heb ik wel van gehoord, ja. Wat had je thuis ook een poëzie op? Poeziealbum. Oh, zeg Poesie album neem me niet kwalijk. Een, ja, Poozie Poozie. album, hè? Ja, ja, Maar had jij thuis uh, ja, ook een poeziealbum? Ja, ja, zeker. En wat stond daar dan in, bijvoorbeeld? Nou, de vriendjes en vriendinnen die van alles inschrijven met rijmpjes en de plaatjes. En, uh... Maar herinner je ja. je ook nog iets daarvan? Uh, nee, als je me dat eerder gevraagd, had, had ik hem meegenomen, want ik heb hem nog steeds. Echt waar? Ja. Ah, wat ja. mooi. En Freddy, jij hebt dat poesie Poesie neem me niet kwalijk, ja, poeziealbum ja, nu poezie. ook nog steeds. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, dat deed je vroeger. Hè? Maar het leuke is dus, want dit, dat was natuurlijk ook de onderwijzer die heel goed kon vertellen. en uh, Waardoor we gingen lezen en dan mocht je maar drie boeken in de week. Of ik weet ja, niet meer precies. Ze... Maar in ieder geval, later ben ik dus ook wel poëziecursussen gaan volgen. en uh, Ik denk dat het daar toch een beetje mee begonnen is. Ik vond het belangrijk heel interessant het dat, het dat, daar, uh... dat hij dus een echt gedicht in mijn, in mijn album ja. had geschreven. Ja. Wat ja. Leuk hè, dat ja. ja. Dus je ja. bent negen, je krijgt dat gedicht in je poeziealbum album En sindsdien ben je ja. geïnteresseerd in poëzie, nou, is dat, dat is mooi. mooi. Ja. ja. ja. Berkeld, dank je wel. Ja, graag gedaan. En een, en een, nog. een goede uitzending. Dankjewel, dag, dag Freddy, Dank Dag u. Ja. Uh, u weet het, hè? u kunt bellen met uh, verhalen over het eerste liedje dat u leerde kennen... van uw vader of moeder, of over het eerste gedicht dat u las... en waar u meteen echt helemaal weg van was. U kunt bellen op ons gratis nummer 0800-1121. kan naar casaluna.ncv.nl en Twitter Ik kan met hashtag casaluna. Ferdinand Huisman, goeienacht. Hallo, goeienacht. Dag Ferdinand. Ja, nu krijgen we een bijzonder verhaal. Oh, we krijgen een bijzonder verhaal. Vertel verder dan. Een bijzonder verhaal. Kitty Coubois. Ja. Ik had van 1960, 1960 tot 1980. heb ik een boekhandel gehad in, op de Rozengracht in de Jordaan in Amsterdam. De Rozengracht. Ja. En Kitty kwam, ik weet niet meer precies welke jaren. Ze is daar niet veel geweest, maar toch frequent. En ik was stapelverliefd op de... Oh, oh. God, waarom hebt u dat niet gezegd? Zat, maar wacht eventjes. <laughs> Het was ook een schitterende... jonge vrouw. Daar ging elke man, die viel omver. Oh, ja. Maar nou, inderdaad, uh, Kitty vraagt, waarom heeft u dat niet gezegd? Ja, dat durf ik niet. Ik was oh. hartstikke verlegen. Ik probeerde wel eens... Maar ze was meestal omringd door een heleboel... andere mensen die, ja, dat... dat ik heb vaak dat ik zeg het tegen de maar ik heb toen een, een gedicht gemaakt. Hè? Want een ik gedicht voor Don Quixote. Oh, echt waar. En ik heb het gedicht ook genoemd Dulcinea del Toboso, de geliefde van Don Quixote. En ik heb dat gedicht ook opgenomen in een bundel. Oh ja? Dus ik kon het nu opeens, meteen weer, ik hoor ik mezelf een beetje terug op de lijn. Maar oh. hebben jullie daar last van? Nee, ik nee. heb er geen last van. Ik hoop dat jij er nou, ook dan, geen last van hebt, uh, Ferdinand. Dan praat je daar gewoon er Oké, okay, oké. Okay. Dus je hebt dat gedicht opgenomen in een bundel? Ja, en ik heb er ook heel erg gevolgd altijd in toneelstukken. Ik vind haar nu nog mooier getekend door het leven dan ik het toen vond. Maar ze was echt een nimf. Een nymf. Oh. Die liefde is nooit overgegaan. Oh, dank u wel. Kitty, een liefdesbetuiging. Ik heb een gedicht gemaakt, dat is nu... Zo lang geleden. Heb je, heb je nog bij heb de hand nooit toevallig? Ik heb gehad om dat aan je door te geven. Nee, Mag je... ik je nu alsjeblieft voorlezen? Nou, fantastisch zou dat zijn. Nou, ja? Ferdinand, ga je gang. Dankjewel. Het gedicht heet... naar de gelieden van Don Quixote. Mm -hmm. Niet dat ik haar vergelijk met de gelieden van Don maar ik ben Don die daar niet bij kon ja. komen. Ja. Laat horen, Ferdinand. Kikkie, ik, ik ga het je nu voorlezen. Speciaal alleen maar voor jou. je gang. Moet ik je echt vertellen hoe ik je lief heb? Moet ik je echt zeggen hoe mooi je bent? Je zwarte haar. Dat je gezicht van Ebbenhout omlijst. Je ogen als gesmolten lava. Waar het gevoel van jouw wereld reflecteert... Alsof de goden je spiegels hebben gegeven waar je erin kunt kijken. Je warme lieve lichaam met de geur van de oermoeder die ik blind zou proeven tussen duizend andere vrouwen. Moet ik echt zeggen dat ik je intelligent vind en respect voor je heb? Dat de liefde voor je moeder, je kind en de mensen waar je van houdt geklonken zijn in goud? Moet ik je echt zeggen dat ik mijn arm om je heen wil slaan om je te beschermen tegen het onrecht in deze wereld? Dat jouw geluk meer waard is dan mijn eigen leven? Dat ik alle goden van de wereld aanroep omdat er misschien één bij is die zich om je bekommert Moet ik je echt vertellen dat je mijn ziel hebt aangeraakt en dat jouw vlees mijn vlees is? Dat je weefschaal aan de goede kansel doorslaat? En dat je bootje gevuld zal zijn met bloemen. Ik hoef je niet te vertellen. De tijd zal het leren. Nou, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, ja. <laughs> hebt, hebt u nog ik weer gedicht? Geweldig dat er zoveel decennia's dat je dat toch nog eens een keer kan voorlezen. Ja, ik vind het ook wel heel, heel fantastisch hoor. Ja, maar je gevluit, ik ben je ook... gevleid, Kitty? Ja, ik ben zeer gevleid. Ja, ja, maar je, je bent toch een hele bijzondere vrouw. Nou, dank u wel, Als ze... ik de kans zou hebben, zou ik nog proberen om je te versieren. Maar, oh, <laughs> <laughs> maar ik weet hoe oud je bent. <laughs> weet je hoe oud ik ben? Nee. Iets twee jaar jonger dan jij, hoor. Oh, nou, je bent, je bent van 39. Ik ben van 40. Van 40? Drie Kijk. jaar jonger. Goh. Nou ja, drie jaar, weet ik veel. Ik ben 75, hoe oud bent u? Dus dan bent u, ja, dus... is Wat is leeftijd? Ja, nee, nee, nee. nee. Dan zegt u, al dat gedoe met seksualiteit. <laughs> Het gaat om, om poëzie, om praat, om muziek, ja. om kunst, om liefde. Ja. Wijze het woorden, het een heel ontroerend gedicht. Dank u wel. Wijze woorden, Ferdinand uh, Huisman. En mooi dat dit gedicht als, nou als, op de radio als ik kon, kon ik wil klinken. We ik zou de dag opnemen. Ik roep de goden aan. Dat ik een keer mag uitnodigen voor een diner. Nou, die uitnodiging uh, die staat. Kitty ja, gaat nadenken staat. of ze daarop in ja. gaat ja, ja, ik ja. laat het aan haar helemaal. Ferdinand Huisman, dank voor het bellen. Maar dank ik denk voor je dat ze heel, heel blij zal zijn. Kijk, heel goed. Uh, dank je heel vriendelijk voor de mogelijkheid. Ferdinand Huisman, dank je wel. En tot een dag, andere keer. Dag, dag Ferdinand. Dag Ferdinand. Ja. En wij gaan luisteren naar uh, muziek die uh, Kitty heeft meegenomen. Van de, de vorige week overleden Dave Brubeck. Take 5. Take 5. Kitty Corboise is mijn gast. vannacht in Casa Luna. Ze speelt de voorstelling parels van poëzie. Verhalen van haar leven... Die haar uh, ontroeren, gedichten die te maken hebben met, uh, met haar leven. En in dit uur uh, krijgt u de kans om uh, uw gedichten voor het voetlicht te brengen. Uw liedjes die u van uw vader of uw moeder heeft geleerd. of de gedichten die u uh, van jongs af aan al uh, ja, dierbaar zijn. U kunt bellen 0800 1121. Mailen kan naar casaluna.cnv.nl en twitteren. Dat kan dan weer met hashtag kazaluna. Zo ik Tweet binnen van Mike Baudet. En Mike schrijft: Kitty Coubois leest Lamento voor van Remco Kampert. Dat deed je bij ons in het vorige uur, Kitty. Dat komt hard aan. Ik rij in een auto vol emotie. Oh. Aan de telefoon Paulalien. Dag Paulalien. Ja, goedendag. Snap Paulalien. Hallo. Wel, welk gedicht wil jij voorlezen? Nou, ik heb iets wat mijn moeder in, in het verleden heel vaak verteld heeft, als kind zijnde. Ja. En dat is me zo bijgebleven. Het is eigenlijk, misschien is het zelf al verzonnen, man. Ik vind hem zo mooi. Laat eens horen. Nou, ik laat hem eens horen. Hij heeft wel een beetje schuin. Maar goed, ik moest al die zomleg als kind zijn. Oh schuin? Nou ja, schuin. Het gaat nog wel, maar... Ja, het gaat nog wel. Goed, daar gaat hij. Ja, daar zit hij klaar voor. Een man op de fiets. Hoe vind je zoiets? Hij reed door de stad. Hij viel op zijn gat. Zijn vrouw kwam te hulp, die keek door de gulp, wat zag ze daar? Een stokje met haar. Dat was nou, je kent ik hem, ken Kitty. Hem. Ik, ik, zei, ik zei hem zo met je mee. Ja, ja. ik merkte het. Zij jullie ja. het nog meer? Ja, nou, ja, ja. ja, ik nou, kent hem, ja. Filumse Gat, dat is, dat, is, dat is me zo bijgebleven. Oh, ja, ja. Een fiets of vind je zoiets? Hij reed door de stad de zijn Gat. Ik ken het ook ja. van buiten, ja. Ken jullie What nog love? meer van die leuke kleine schuine gedichtjes, dames? <laughs> nou, ik ken zoveel, maar laat ik het maar allemaal niet doen. Oh, oh, oh. No. Kind, maar, ken maar, jij maar, nog ken je een liedje in dit, van, in dit genre? Nee, maar waar kennen jullie hem van dan? Uh, Kitty, nou, waar nou, ken ik, jij het ik, van? Uh, dat moet heel oud zijn, want ik heb dat als kind gehoord. Verschrikkelijk oud, 1964. Ja, dat is plezier. Ja. En jij hebt het dus nog eerder gehoord. Ja. Een gedicht dat over de generaties man, meegaat. Ja, ik was. Ja. ja hebben het de is zo, zo pijn leven. Ja, ja, ja. ja. Nou, leuk ja, te leren makkelijk. kennen. Ja, hartstikke leuk. Ja, leuk hè? Ik ken hem <laughs> niet, maar ik vind het leuk te leren kennen. Paula, die, dankjewel. Uh, Jullie ook. Heb je het Oké, doei, doei. Doei. Kitty, wil jij nog even een gedicht lezen uit, uit, uit de voorstelling? Want uh, ik, ik vind het zo leuk gedicht... en ik wil eigenlijk niet dat het verloren gaat vannacht. Dat is een gedicht van uh, Nico Scheepmaker. Oh, Droll wacht boeket. even. Moet ik even zoeken, hoor. Want dat heb ik niet... Even, kijk, hier staat hij. Ja. Ik ben al jarenlang een droogboeket... dat in de vensterbank is weggezet. Soms, als ik meer dan normaal liet op bof, heeft de beheerster mij wat afgestoft. Nog zelden wordt een blik aan mij gewijd. Ik ben je ook al zoveel jaren kwijt. Uit het hier namaals kun je mij zien staan. Je kijkt me met bevreemde ogen aan. Jij was het immers die mij bloeien liet en ik begreep dat en begreep dat niet... Maar nu ik uit de tuin verstoten ben en niet de liefde van je zon meer ken... kan ik slechts hopen dat je bij ziet staan met Judas Penning in het licht der maan. Jij die het oog bent van de pauwerveer, met lijf en leden keer je nimmer weer. Maar ergens in de tuin sta je verscholen en aarzel tussen dood en gladiolen. Het van ja. Nico Scheepmaker. Ja. Er kwam een mailtje binnen van... Uh, eens even kijken, Erik Diekep. En Erik uh, citeert een gedicht van Evita Vinken. Ken jij Evita Vinken? Nee, ik ken haar ook niet. Het gedicht heet Smaragd. En nu durf ik het. Op vergeld papier de weg beschreven, het lot bepaald... duizenden zoekend, velen dood... ooit zal iemand mij vinden. Oh, ja, mooi. Evita Vinken, uh, ingestuurd ja. door Erik Diekep... uit Wilsum in uh, Duitsland. Harry van der Kleij, goeienacht. Ja, goeienacht. Harry, wanneer ontdekte jij de poëzie? Mm, op, de, ja, op de lagere school. Leuk, hè? En welk uh, gedichtje was dat dan dat je als eerste ja, dat las? dat was een of, gedichtje Of uh, hoorde? Ja, een gedichtje die altijd nog in mijn hoofd zit... en ik bijna nog heb mijn, mijn hoofd ken ook van... en dat heette Broekman wel een spijtje roken. Maar papa zei, ben je mal roken? Mag je niet meer dal? Moeder zal je een papje koken, later zullen we het zien... Als je groot bent dan misschien. Ach, wat leuk. Dat ken uh, ik helemaal niet. Ja. Uh, uh, nou, het gaat nog een heel eind door. Maar oh, dat, dat, ik, to, ik to, kan het altijd nog Ga altijd nog even nog door. Ja, ja, Kitty wil graag nog een klein stukje meer horen, Harry. Uh, oh, even kijken, hoor. Uh, uh, als je groot bent dan misschien... Broekman Moppet in zijn hoekje ben ik nu dan nog niet groot. Ik zit niet meer op moeders schoot en ik lees al... In mijn boekje, toen hij dacht dat paard niet zag, sloeg hij eindelijk zijn slag. Ach, dat moet toch heel erg leuk aangekomen zijn. En ja, heb je, heb en je ik nog ben meer van die stop te roken? Dus ik vind dat altijd leuk als we het over roken gaat. Zeg, ik, ja, maar ik heb dat de lagere school geleerd. Ja? <laughs> ja, dat is waar. Ja, precies. Ja, <laughs> zeg, en, en nu begon en nu daar heb je. Ik... Ja? ja. Nee, zeg maar. Nou, en, en ik heb nog steeds iets met uh, gedichten. Uh, we zijn op, uh, of ik ben ook lid van de rijwijkerskamer en uh, wij doen daar geregeld nog iets met, uh, met poëzie en gedichten. Een uh, hele mooie, ja, mooie dichten vind ik bijvoorbeeld uh, budding, Kees Budding. Ja. Hm? Ja. Uh, uh, ja. En de mooiste vind ik, als mijn vrouw met de bus naar de stad gaat, hoop ik altijd dat ze halte ziekenhuis instapt. Dan kan ik haar net zo lang nakijken als wanneer ze halte Vogelplein neemt. En zie ik haar bovendien nog een keer voorbij komen in de bus. Die vind ik zo ja, mooi. Ja, maar wie heeft dat geschreven? Uh, Kees Budding. Kees Budding. Of, oh, ja, oh ja, Kees ja, Budding, dat zei je. Ja, ja. Dat vind ik een zet mooi gedicht, hè? Zeg. Maar ik vind ja. het ook leuk dat je dat op, op school kindergedichtjes leert en sindsdien van poëzie houdt. Ja, helemaal. Ja. Ja. Opnieuw ja, geldt blijft, uh, jong geleerd, oud gedaan wat dat ja. betreft. Ja. ja, precies. Dankjewel, Harry. Okay. En een goede ja, dag nog. Ja, en dan komt er een mailtje binnen van Ria Koelewijn. En Ria zegt: Ik vind eigenlijk alles van Reven mooi. Oh ja. Hou jij van het werk van Gerard Reven? Ja, want ja, ja, die heeft ook uh, uh, op de nominatie gestaan. Die komt er waarschijnlijk ook weer in terug. En ja. met welk heeft gedicht het. stond hij op de nominatie? Uh, dat weet ik nu niet uit mijn hoofd. Maar misschien uh, gaat, wordt er nu iets voor gelezen, Nee, want uh, Ria die heeft alleen maar een meldje gestuurd. Oh, uh, ja. Ria, mocht je nou luisteren en wil je iets voorlezen... maar even bel ze even. 0800 -1121. En überhaupt, u kunt ook bellen als u gedichten wil voorlezen... of liedjes wil zingen die u uh, dierbare zijn. Uh, we zijn bijvoorbeeld gebeld door Wil van Ekeren. Goeiedag Wil. Goeiedag. Dag, Wil. Goedendag. Schrijf jij zelf poëzie of is het poëzie van anderen die jou inspireert? Uh, nou, ik schrijf zelf heel graag poëzie. En, uh, maar ik, ik, ik ben ook een heel groot bewonderaar van bijvoorbeeld uh, Weilen, Driek van Wissen. Goede man is helaas veel te vroeg gestorven. En natuurlijk uh, Dr. Anders P. Maar ja. ook uh, Jean-Pierre Ravie vind ik heel erg goed. Ja. En uh, ja, dus vandaar. En wat voor soort poëzie schrijf je zelf? Nou... Uh... Ik, ik, ik schrijf niet veel poëzie overigens, want ik vind het nogal moeilijk en ik ben een heel erg perfectionist. Mm -hmm. Maar uh, uh, ik, ik mag wel heel graag sonnetten schrijven. Oh, oh maar dat is ook niet de makkelijkste nee. dichtvorm. Hè? Nee, dat is, een, uh, dat is een heel moeilijke stijl. Ja. Het is, uh, uh, ja, je moet verschrikkelijk consequent uh, zijn. Het, uh, ja, het heeft wetten, heel hè? strak rijschema, ja. natuurlijk, hè? ABWA, ja. ABWA, ja, CDE, ja. EDC bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. ja. Ja. Heb je een sonnet voor jezelf bij de hand? Uh, ja, ik ga er nu eentje opzoeken. Ja? Ik heb het in de computer staan. Kijk. Ah, hij um, ja, heeft gelijk. Ja. Uh, Kitty zoek even een sonnet op. Ik zet mijn sonnet, sonnet uh, ja. Welke sonnet, sonnet doe jij 18? in de voorstelling? Sonnet nummer 18 van Shakespeare. Sonnet nummer die, die lees je ook in de voorstelling? Ja. ja. Dus dat sonnet... Ik ga het ja. voorlezen, maar het begint met... Zal ik je met een zomerdag vergelijken? Veel zachter en veel zonniger ben jij. Het is dus een heel strak ritme, inderdaad. Ja, ja, het, het, het ritme van het sonnet. En de conclusie ook, hè. Ja. Ja. En de wat, zei je? De conclusie, die laatste twee zinnen. Dus ja. dat zit er bij jou ook ja. allemaal in, Wil? Ja, dat klopt. Heb ik wel mijn uiterste best gedaan. Dat wil zeggen, uh, ik heb eens een keer voor een vriendin een sonnet geschreven over haar lelijke eend. Ja. Over haar autootje. Maar ja, daar ja, hoort, hoort ook wat informatie ja. bij. Uh, dat ja. moet ik eventjes vertellen, want... Ja. Um, uh, ik heb toen natuurlijk mezelf een beetje ingelezen op uh, internet, Wikipedia... gewoon hoe, hoe zat het met de bouw van de lelijke eend. En uh, uh, op basis van marktonderzoek werd aan de te ontwikkelen 2CV, de Deuze Vaux... Uh, een aantal eisen gesteld. Twee van die eisen waren dat de auto zo comfortabel moest rijden... Er dat eieren in een mand niet zouden breken... wanneer de auto over oh, een oh, stuk oh, ongeploegd land zou rijden... Yeah. En dat een boer er met de hoed op in zou passen. zodat hij met de auto naar de kerk komt. Oh, dat waren de eisen die, die gesteld werden. Ja, die gegevens heb ik dus ook in mijn sonnet verwerkt. Daarom moet je dat even van tevoren weten. Ja, ja. Nou, ik ben al wel heel benieuwd naar dat sonnet. <kugst> nou, uh, je komt soms... na Shakespeare, dus de verwachtingen zijn hoog gespannen, Wil van Eken. Oké. Oh, okay. Ik breng u thans een ode aan een eend die ooit de naam twee paarden heeft gekregen. Maar het woordje lelijk kom je vaker tegen, daar de eend van elke luxe is gesteend. Toch heeft ze menig boer haar hulp verleend, geen eitje brak op hollige wegen. En ging de boer ter kerke voor gods zegen, dan bleef zijn hoed mooi zitten, als versteend. Ach, lieve 2CV, mijn deusje vol, jouw wulpse heupen en jouw bolle lampen, jouw dashboardpookje en jouw dak. In jou voel ik me steeds op mijn gemak, daarom blijf ik me eeuwig aan jou klampen en roep ik André Citroën, chapeau. Nou, nou, nou, als ik het geweten had, dan was hij in mijn programma gekomen, want ik ben een oude rijder Echt waar? Ja. Oh, heerlijk. Ja. Nou, dan misschien wel begon het voor ik... Poëzie 2. Ja, bijvoorbeeld Poëzie uh, Stuur het even op ik... naar, uh, ah. naar Casa Luna. Doe nou, je ik, ben heel, ik ben heel dankbaar, me, mevrouw Koepa. Als ik op de ene of andere manier dat net naar u toe kan sturen... Ja, dat doet u Zal... sturen. Stuur even een mailtje naar... Heb je, heb je een computer bij de hand, Wil? Ja. Stuur even een mailtje met daarin dit sonet naar casaluna.ncv.nl Dan krijg ik het Oké. Okay. Ja. Ja. Ik, uh, ik heb hem op netlog staan. Dat is ook zo'n zo zo uh, zo uh, social media, net als uh, Hives. Ja, la, ik stuur laat... je gewoon de link naar mijn sonet. Uh, dat mag ook, maar misschien is het handiger als je het zo net uh, gewoon even uh, in een mail naar ons stuurt, dan geven wij het zo dadelijk mee aan Kitty Koeboa als uh, Nou, als ik, ze ik ben ja? er heel dankbaar voor. Ja het, ja, het zou best in mijn programma passen, want zo gedicht mis ik eigenlijk nog. <laughs> nou, wil van één nou, keer. Je ziet. Dankjewel voor het bellen en een goede Oké, okay, gedaan. Wat je hebt Deuxjevo gereden, ja. toch Wil. Daar. Ja, je van Gereed. gereden. Ja, nee. Ik mis, mis de Deuxjevo nog steeds, echt waar. Nou kijk, ja. een, een, een sonnet als Oda, de deusje nou, van Wil van, van Eken. Ja. Wie weet in het volgende programma met poëzie. Rob Engelsma, nacht. Ja, nacht. Ro dag Rob. Um, ja, ik, uh, ik heb een gedicht van ik ken ik uit mijn hoofd. Oh, wat leuk. Dat, Dat zal, zal Koele wijn ook doen. leuk vinden. Nou, laat eens horen. En uh, mij kan nog iets meer vertellen. Ik heb op dezelfde toneelschool gezeten als uh, Kieter Coubois in Arnhem. Oh, hoe heet, heet je dan? Dus een, we, we hebben dus één leraar gemeenschappelijk gehad. Rob en Engelsman. Van Rossum. Van Rossum? Ja, veel later dan u, mevrouw Coubois. Veel later dan u. Oké, Jij hebt dat nog gehoord het van het van, het van Rossum, ja? Ja, nee, Van Rossum heeft u ook nog gehad? Nee, ik heb Van Rossum niet gehad bij verhalen. Oh, oh ja. En bij Groenier natuurlijk. Bij Binnen Groenier, ja. ja. Dat was mijn directeur. Kijk. Ja. En die ken je ook nog op? Die, uh, ja, daar heb ik ook dus nog wel les van gehad, ja. Kijk, nou, oh, okay. nog een leerling van geen, de... Wat zeg je? Geen gemakkelijke man. Nee, een hele moeilijke man, zeg. Ja, ja. Ja. Gedeelde dat... ervaringen. Ik heb er heel veel verhalen over, maar ik heb geen tijd om die allemaal te vertellen. Maar misschien kan ik ze <laughs> in mijn programma opnemen. Zeg Rob, laat revens horen. Daarmee doe je ook eh, Ria Goed, Koelewijn een plezier. En toen ik de kleurentelevisie aanzette, dacht ik... ...zijn heiligheid zal het toch zeker wel hebben over het toenemend geval der zeden. En jawel, hoor. Decadentia, ja. immorale, di corti rocchi. Influenza bestiale di cinema. Et al tutto la grande familia cattolica. Kortommel, niks aan de hand daar. Ik vind dit leven al zo geweldig. En dan nog eeuwige leven hierna, in de hemel. Je vraagt je wel eens af, waar heb ik het aan verdiend? Geestig. Mooi opmerkels, man. Dank je wel ja. voor het lezen. Dank je wel. Okay. En tot een andere nou. keer. Goeienacht. Dan een tweet van uh, Carice van Houten, die reageert op Mike Baudet... die zegt, ken je Lamento ook met muziek van Benjamin Herman? Ja, ja, heb ik zelf gedaan met Benjamin... op de uitreiking van, uh, van uh, Remco's uh, Ganzenveerprijs vorig jaar. Met Benjamin Herman. Zo mooi, schrijft ja, ik, ja, dan heb ik, zelfs een, ik heb zelfs een opname ervan. Nou, die ben ik dus... ook wel heel benieuwd naar. Uh, dus een levendige conversatie over uh, Lamento van Remco Kampert... met de muziek daarbij. Um, dan heb ik aan de telefoon Ank. Ank, goeienacht. Hallo. Hallo. Dank Heida. Luister, ik hoorde net iets over Kees Budding. Ja. En ik heb een keer een avondje gehad en daar was hij te gast. En toen heeft ze iets aan mijn agenda geschreven. En dat zou ik eigenlijk nooit vergeten. Dat vond ik zo, zo mooi, zo toepasselijk. Heel kort, maar. Een mens is een vreemd wezen. Hoe naakt de men hem ziet, hoe meer hij in zijn hemd staat. Oh, ja. Wel heel erg. Ja. Ja, en hey, dat ja. staat in jouw agenda? Zit, er zit een hele hoop ik vind in. Het een heel, heel diepe wijsheid zit erin. Ja, en hey, wat leuk ja. dat je dat in je agenda hebt staan, zeg. Ja. ja. Dat is Met toch handtekening. bijzonder. Wow, wow, leuk. Dat is, uh, maar ik vind hem zelf heel goed. Ik denk, ja. ja, er zit A heel veel in. Absoluut. Ank, dank je wel. Oké. Okay. En de ja, een goede dag nog. Ja, een Dag. Dag. Dan een meldje van Peter Bijl. Uh, die heeft een herinnering aan een gedicht dat zijn vader zo mooi kon voordragen. Uh, het is wel een bekend gedicht vandaag. De tuinman en de dood. Oh ja. Hoe, hoe gaat het ook alweer? Uh, Als je die dood tegenkomt, dan is het gebeurd of zo. Ja, precies. De, de, de tuinman die gaat dan naar, naar Isfahan, hè, volgens ja. mij. en dan denk je, dat kan niet, want hij moet ergens anders zijn. Precies, en uiteindelijk ja. haalt de dood hem dan toch ja. in. De dood ja. haalt je altijd in. Dat is ja. de boodschap van dat gedicht. Ja. De dood. Gaan we luisteren naar muziek, want je hebt muziek meegenomen die voor jou belangrijk is uh, vannacht, die je graag hoort. Je houdt van het Franse chanson, we hadden Mouloudji, daar is ook veel op gereageerd trouwens door Luisterkaart, die je graag ja. wilde weten uh, wie die zanger was. En nu een wat bekendere zanger, Jacques Brel. Ja. En je wil van Jacques Brel graag horen Livonje, de, de, de, de, de dronkaart. Waarom juist dat lied? Een heel dramatisch lied, gaat zo, die man hoor je langzaam dronken worden, moet je maar eens goed luisteren. En dan hoor je en dan wordt hij steeds droevig en depressief. Een heel dramatisch, lekker speellied. Chapeau rempli mon verre, encore un et je vas, encore un et je vais, non je ne pleure pas, je chante et je suis gay, mais je mal. D'être moi, ami remplis mon verre, ami rempliss mon ver, vivons à ta santé. Et toi, qui sais si bien dire Que tout peut s'arranger Qu'elle va revenir Tant pis si tu es menteur Tavernier sans tendresse Je serai sous dans une heure Je serai sans tristesse Buvons à la santé Des amis et des rires Que je vais retrouver Qui vont me revenir Tant pis si ces seigneurs Me laissent à terre Je serai sous dans une heure Je serai sans colère Amis, remplis mon verre Encore un Et je vais. Encore un Je ne pleure pas, je chante et je suis gay, maar j'ai mal d'être moi. ami, remplis mon verre, ami, remplis mon verre. Buvons à ma santé. Que l'on boive avec moi, que l'on vienne danser, qu'on partage ma joie, tant pis si les danseurs me laissent sous la lune, je serai sous dans une heure, je serai sans rancune Buvons aux jeunes filles Qu'il me reste à aimer Buvons déjà aux filles Que je vais faire pleurer Et tant pis pour les fleurs Qu'elles me refuseront Je serai sous dans une heure Je serai sans passion Amis, remplis mon verre Encore un Et je vais encore un J'ai mal d'être moi, ami remplis mon frère, un ami remplis mon frère, buons à la putain qui m'a tordu le cœur, buons à plein chagrin. Buvons à pleine pleure, et tant pis pour les pleurs qui me pleuvent ce soir. Je serai sous dans une heure, je serai sans mémoire. Buvons nuit après nuit, puisque je serai au lait. Pour la moindre Sylvie, pour le moindre regret. Buvons puisqu'il est l'heure, buvons rien que pour boire Je serai bien dans une heure, je serai sans espoir Ami, remplis mon verre, encore un et je vais Encore un et je vais, non, je ne pleure pas Je chante et je suis gay, tout s'arrange déjà Ami, remplis mon verre, Ami, remplis mon verre, Ami, remplis mon verre nou, ik ga horizontaal het pand uit oh. <laughs> pas, pas uh, Kitty uh, Kit uh, Pas op dat je Jacques Brel niet achterna gaat uh, vannacht, hè? Nee. <laughs> was nee, dat nee. van uh, Jacques Brel. Nee. Nee. Nee. Nee. Mooi mooie lied, hè? Ja, prachtig. Jezus. Heb je Jacques Brel wel eens zien optreden? Ja, ik heb hem zo'n beginstappen in zien maken. Meegenomen door Ramses Shaffi, die hem had ontdekt. In, hij had een paar uh, kistjes aan, schoenen, en een rugzakje. En hij was absoluut onbekend en trad op een kasteel Groeneveld. Hier in Baar. En door Ramses, die had hem meegenomen, ja. En zag je dat talent toen al? Ja, waanzinnige. Iedereen zag het talent. Ja, men kende hem nog niet, echt, echt goed. Ramses wel. Die was helemaal weg van die man. Ja, de, die, nog. Die zag een zielsverwant optreden. Ja, als het ja ware. joh, dat hele echt, ja, precies een zielsverwant. Ja. Wat een voorrecht om ja, Jacques Bril te zien optreden Want, ja, in zo'n nou, klein gezelschap. De, en, en en hij kwam zo langs die tafels en zong en niemand kende hem. Nou... Wat een feest, zeg. Ja, kan ik ja. me goed voorstellen. Kitty, uh, een uh, mailtje komt binnen van Kokkie. Kokkie schrijft, vorige week heb ik een versje gemaakt. En als ja? Kitty hoort, denk ik... als zij dat nou eens zou willen voorlezen... zelf durf ik dat niet. Ik ben van 1935, schrijft Kokkie er ook nog bij. Oh, ja. uh, ik heb de tekst hier. Wil je het voorlezen? Ja, hoor. Dan geef ik het aan. Kokkie. Jouw tekst gelezen door Kitty best, Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Het grijs aan mij... Het hoort erbij. De vele dagen die mij steeds verder dragen... naar wat voor eind, ik weet het niet. Wordt het een eind met veel verdriet? Maar in mij woont een jonge meid... die maling heeft aan al die tijd. Mooi hoor, Kokkie. Tekst van Kokkie, voorgelezen door Kitty Courbois. Eens kijken, aan de telefoon heb ik Anne Makinje. Anne, goeienacht. Ja. Goeienacht, Hallo. Nou, ik verheug me nu nog meer uh, op uh, de voorstelling waar ik al kaartjes voor een huis heb in januari. Oh, <laughs> kijk eens aan. Dan ga ik mevrouw Kouva zelf horen. Maar leuk. de reden van mijn telefoontje is dat wij vroeger op het Christelijk Lyceum in Zwolle, en nou heb ik het over de midden jaren zestig, declamatieavonden hadden. Mm -hmm waar ik uh, met uh, ontzettend veel plezier aan meedeed... en ook wel prijsjes mee gewonnen heb. En ik heb twee gedichten. Eén is een vrolijk klein gedichtje. En dan mag mevrouw kroep kiezen. Het is van de heer Adema van Scheltema. Ja? En het heet kindergedachten met anderen is een wat zwaarder gedicht. Dat is van Henk Vedder en dat is uh, het gedicht met de titel Joods kind. Die heb ik toen op school uh, daar op die declamatieavonden voorgedragen. Nou Kitty, wat kies je? Het uh, vrolijke gedichtje die, van Adema van Scheltema? Die Adema van Scheltema vind ik top. En Joods kind ook. Dus ik zou zeggen, kies er zelf in uit. Ik denk nummer één, maar... Uh, Adema van Scheltema ja, ja. om het uh, niet te zwaar te laten eindigen vanavond. Nee, volgens Best mij worden? kiest Kitty voor Adema van Scheldtema. Het Gaat is een maar. beetje een, ja. een, een gelijke okay. strijd, maar Adema van Scheltema wint. Oké, okay, nou. Het regent. Oh, wat regent het. Ik hoor het uit mijn warme bed. Ik hoor de regen zingen. Het regent, regent dat het giet. Dat niemand daar nou iets van ziet, van al die donkere dingen. Het ruist en regent en het spat. Nu worden alle bomen nat en plast het in de sloten. Het regent, regent oh, overal. Oh, wat regent het. Oh, hé. Hey. Daar loopt het zeker al bij straaltjes uit de grootte. Wat is dat gek en leuk geluid. Wat is dat lekker. Om dat uit je bed te horen. Het is alsof dat een kerel buiten staat te fluisteren in je oren. Nou druipt het in het open gras en zal er wel een grote plas op alle wegen komen. Nou lopen nergens mensen meer, verbeeld je eens in zo'n weer. Daar wou ik wel van dromen. En vroeg, morgen, in de zonneschijn, als dan de blaadjes zilver zijn met droppeltjes bepereld, dan doe ik toch mijn eigen zin, dan loop ik heel en heel ver in de schoongeworden wereld. Nou, nou, nou, ik, het regent. al oh, wat regent het? Ik hoor het in mijn warme bed. Ja. Die regens, ik hoor de regen zingen. Ik, ik ken ja. het uit, niet uit mijn hoofd helemaal, maar die eerste zinnen herinner ik me heel goed. Ja, ja. Wat leuk, is ja, ja, ja, dank oh, u wel. Het is inderdaad een mooie, heel mooie, mooie, mooie middelbare schoolherinneringen. Ja, echt een mooie en, middelbare uh, schoolherinneringen. Nou, ik ga, maan, ik ga voor, uh, in januari uh, met veel plezier uh, uh, het allemaal persoonlijk van u horen. Dank en, u wel. En waar, waar komt u kijken dan? In de Meervaart. Oh leuk, 3 februari is dat. Ja, zoiets, ja. Nou, de, de kaartjes liggen dan in nou, de laatste. Is, dat is de laatste, daarom weet ik hem. Oké, okay, nou drie kijk februari, dan, ja. ben ik bij de finale. Ja, oh, nou, ja, ik wens ja, u nog precies. een mooie tour. Nou, en ik hoop dat er erg veel mensen komen. Nou, dank u wel. Anne, oh, goedenavond. Dank, dankjewel, dankjewel voor het bellen, Allen. Ja. Ik vond het ook heel leuk om dit gedicht te lezen. Mijn ja. moeder kan het kind dit gedicht ja. uit hoop. Dat heeft ze heel erg ja, ja. voor mij ja. gelezen. Dat geeft inderdaad zo'n lekker beeld. Het ja. ligt wel. Ja, heerlijk. Heerlijk. Leuk om te horen. Mevrouw um, Westerhof, goeienacht. goeienacht. Zet een kaars voor me aan vannacht. Een beetje daar <laughs> ja, aan denken. Ja, ja, een beetje daar. adem af van Schelder maar leuker. Ja, ik hoor. Ja. Uh, <laughs> Frank Westerhof, goeienacht. Goeiedag, ik kom uit Soesterberg en ik uh, heb het gedicht van mijn moeder... Ja. dat zij in mijn, in mijn poesiealbum ooit schreef. En dat gaat over het leven. Ik ga het zo meteen even opzeggen. Maar er hangt een leuk verhaal aan vast. Ik ben 44 jaar onderwijs geweest. Ja. En ik heb in Leeuwarden, in so Putten en Soesterberg staan. En daarin heb ik in alle poesiealbums die ik in de loop van de jaren heb gekregen... het gedicht van mijn moeder ingeschreven... Dus ik vind dat wel zo leuk dat ze dus overal nu het gedicht van mijn moeder kunnen lezen. Ja, dat is zeker leuk. Dus dat gedicht van, van, van jouw moeder, dat uh, is in heel Nederland terug te vinden in Poesial. Ja, in en heel waar we in Putten en in Soesterberg. En al in Poesial. En later had je andere boekjes. Maar goed, ik heb dat ik heb dat heel lang volgehouden omdat ik dat een prachtig gedicht vond. Ik zal het voorlezen, ik zal het oplezen. op, de, op uh, lezen. Ja, nou, vrouw moet je dat wel doen? Het heel leven. Het leven. Ja. Als je iedere nieuwe dag opstaat met een gulle lach... als je met een blij gezicht aan je werk denkt als aan je plicht... als je zonder veel gepraat, anderen helpt met woord en daad... als je steeds naar beter streeft, heb je niet voor niets geleefd. Dat nou, was het. Fantastisch. Prachtig. En wat de ja, waarheid, goed. hè? Ja, het ja. is ja, dus een waarheid, maar... Ja. Om het mee te geven aan jonge kinderen dat vond ik altijd heel aardig. Ja, Frank Westroff, dankjewel voor het bellen. Dat, dat doet u. me een beetje denken aan. Nacht uh, nacht. Wie vrolijk is in de morgen, begint een dag met een dansje, begint een dag met een lach. Wie vrolijk is, wie vrolijk is die doet dat elke dag, zoiets. Ja, dat is mooi. ook weer een van mijn jeugdherinneringen. Ja, de, de kinderliedjes blijven een beetje achter, ja, vannacht. Oze, Wieze, Woze ja. en de boer uit en Zwitserland. En ook, ook van, kun je nog zingen, zing dan mee. Ja, wie, maar misschien wie... hebben we een heel veel jonge publiek vanavond. Ja, dat zou kunnen, maar als nou iemand nog die boer uit Zwitserland kent... of Oze, Wieze, Woze en die wil dat nog zingen live nou, in Casa Luna... Met mij samen? Ja, met Kitty Koeboas ja. samen, dan heeft u nog een paar nou. minuten om te bellen. Nou. Mag ik jou in de tussentijd vragen om nog een gedicht te lezen... uit jouw voorstelling, uh, de voorstelling? voorstelling Parels van Poëzie. Tot en met 3 februari in de Nederlandse theater te zien. Nou, Het gedicht van Toon, van Toon bijvoorbeeld. Tellegen. Mijn laatste gedicht. Daarmee sluit je ook de voorstelling af. He? Ja, ik mag nog één gedicht doen. Ze staan achter me. Dit is dat gedicht. Het moet een gewoon gedicht zijn. Geen ongewoon gedicht. Het mag ook geen lang gedicht zijn... of een bijzonder gedicht speciaal voor deze gelegenheid. Iets ernstigs of iets onsterfelijks. Niet iets anders dan anders... Het begin is het moeilijkste, de influistering. Het moet wel binnen een zekere termijn af zijn. En met af bedoelen ze ook af. Maar het is toch lang niet af. Het is nog niet eens op de helft. Nog niet eens op de helft, dat kennen ze. Ze trekken mijn stoel achteruit. Ik sta op het toneel, alleen. Ik speel iemand die op moet komen, die achter de coulissen staat... Die zijn tekst weglegt, weer oppakt en weer weglegt. Die hoort fluisteren, spreekt duidelijk en in de, in de richting van het publiek. Die zijn keel schraapt, met zijn tong langs zijn lippen gaat... en denkt, waarom, waarom ik? Iemand die met een kracht, die hij niet in zichzelf had vermoed... die laatste seconde uitrekt en uitrekt. Luidsprekers versterken het roffelen van mijn hart. De voorstelling is bijna afgelopen... Zolang ik mij herinneren kan. Is dat iets wat een actrice elke avond denkt? Ja, toch? Wel. De voorstelling bijna afgelopen. Is dat dan een gevoel van opluchting? Nee, maar het is ook een beetje van, vanuit die ader gedacht, vanuit leedvermaak gedacht. Van, de rol die je speelde in leedvermaak ja, van uh, Judith Hesberg. Van Judith Hesberg. Zolang ze zich herinneren kan, is het. Uh, ja, dat, ja, dat heeft, het is iets uh, psychologisch, geloof ik. Maar je kunt het ook heel hard lezen. Kan ook van zeggen: Het is een Ik mag één gedicht doen, dames en heren. Ja. Het moet wel het laatste gedicht zijn. Het moet niet gewoon zijn. Dag! Dat kan ook. natuurlijk. Maar jij leest het meer Komperen. op een, wat je noemt, psychologische manier. Ja, ja, ja. Morgen dicht om de voorstelling mee af te sluiten. Morgen gedicht ook om Casa Luna uh, voor vannacht mee uh, af te sluiten. Uh, er komen heel veel tweets binnen. Nanda Jansen zegt: uh, uh, Mooie uitzending. Dan een uh, reactie van Sven, die zegt... ik hoor net een uh, man een gedicht voorlezen aan een vrouw... waar hij altijd verliefd op is geweest. Dat was het gedicht van de Ferdinand, hij vindt het mooi. Uh, fijne boeiende vakvrouw over poëzieparels uh, twittert uh, City van der Veen. Dus mooie reacties op, uh, op uh, de uh, gedichten die je gelezen hebt, Kitty hier. Dank je wel. Ja. Ik heb ja. nog één beller aan de telefoon en dat is Maarten Borger. Goedenacht Maarten. Hallo jongens, hallo, goedenavond. Dag Maarten. We hebben nog een paar minuten. Welk gedicht wil jij laten horen? Ja, het is een gedicht over de maand oktober. En we zijn natuurlijk in december. Maar dit is toch wel een mooi gedicht dat gaat over de weemoed. Over de weemoed. Mm -hmm. Ja. Laat eens horen. Oké. Okay. In de bierkart in Charlottenburg prutteren onze pullen. Alles goed, alles klaar. Tjus. Toch waait er een vreemde wind van achter de bergen... ...met het piment van vooruber en zwaar eenmaal. De eerste bladeren stuiven tegen de zerken... ...waaronder ook jij eens liggen zal. Tijd speelt de aangeschoten beul... ...en diept vooruit in stille ernst. Vogels trekken over... Trompetterend en ver. En laten sporen achter aan de avondhemel. Schemerwind murmelt door de takken. Waar bleef je zo lang? En achter me hoor ik een piepende adem. Jij bent dus ook op weg. Maarten, dankjewel voor het lezen. Ah, en een nacht nog. nacht Kitty Koba, tenslotte. Eh, Parels 2 wordt wellicht gemaakt uh, ja. volgend uh, seizoen. Uh, als je nou in februari je laatste voorstelling hebt gespeeld... in uh, de meerwaart van deze voorstelling... wat staat er dan op jouw uh, programma? Dr. Tieners wordt weer opgenomen. Ach, de serie van ja, SBS. Ja, het komt heel mooi uit. Maar jij van, die rare tante speelde. Tante Jannie, de, ja. de tante van uh, Tom Hofman. De enige waar die mee om kan gaan. En er gebeurt van alles, want die, uh, de vader van, uh, van de Tieners komt op bezoek, mijn, mijn broer dus. En uh, dat wordt een hele grote ruzie. Ik heb het nog niet gelezen, dus ik weet het niet, maar ik verheug me er nu wel op. Is werken voor jou letterlijk van levensbelang? Niet van levensbelang, maar wel heel erg prettig dat dat bijhoort. Ja. Andere mensen zeggen, nou, we bouwen eens wat af. Nee, nee, ik ga, ga me ontzettend vervelen dan. Ja? Ja. Als ik heel hard gewerkt heb, dan heb ik echt dan 14 dagen genoeg. En dan denk ik, wanneer komt er weer wat? En, en wat is dan de schoonheid van jouw vak? Is dat het werken met andere mensen? Of is het vooral ook de taal? De taal ook. Daarom, ik geef niet voor niks les op, uh, in Arnhem. Op de dat doe ik uh, Griekse tragedies. En daar uh, hou ik me voornamelijk bezig met taal. Maar ook uh, sociale contacten natuurlijk. En vooral met jonge mensen omgaan. Want daar kan je zoveel voor leren. Ja. De taal, de mensen. Uh, we hebben heel veel mensen gesproken vannacht. Uh, mensen die ja. hun gedichten met jou uh, wilden delen. En we hebben er geen zangers weten te vinden? Nee, verdomme. Maar dan kom ook je er nog een keertje voor terug. Is dat goed? Ja, dat vind ik wel leuk. Ik graag terugkomen. Veel liedjes. Precies, dan gaan we uh, kijken welke kinderliedjes uh, we kunnen laten ja. horen... Ja. door onze luisteraars uitgevoerd ja. in duet met Kitty Kooba. Het was nou, fijn hele. dat je er was. Dankjewel Dank dat je er was. dat was ook heel gezellig. Dankjewel dat je wilde lezen, dat je, dat je mee wilde praten met onze luisteraars. En u u bedankt je natuurlijk voor alle telefoontjes, alle mailtjes en tweets. En de voorstelling van Kitty Kooba is nog op tot met 3 februari. Morgen. Praat Frank Dumosch in ons Huis van de Maan met hoogleraar neurologie Frans van der Messier. En hij weet alles over ontsporingen bij de bestuurderselite. Zodadelijk na twee uur, klinkt de nacht anders. Dankzij Vara-collega Roel Koenigs. Heel veel plezier daarbij. En wat ons betreft, heel graag tot morgen. Goeiedag nog. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik en ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. NCRV CRV.